Inlichtingendienst AIVD heeft steeds meer te stellen met Rusland. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016. Naast jihadistisch terrorisme is de AIVD vooral druk met digitale spionageaanvallen door Rusland. Daarnaast zijn er ook klassieke Russische spionnen actief in Nederland, schrijft de AIVD. De Franse kustwacht heeft zes Iraanse vluchtelingen gered die probeerden naar Engeland te varen. Het vissersbootje waarin ze zaten begon kort na vertrek te zinken. Drie uur nadat ze een noodsignaal hadden uitgezonden werden de licht onderkoelde vluchtelingen op zo'n anderhalve kilometer uit de Franse kust uit het water gehaald. Een zeldzame roze diamant met de naam Pink Star is op een veiling in Hongkong verkocht voor ruim 67 miljoen euro. Nooit eerder werd er zoveel geld betaald voor een diamant. De Pink Star is een 59,6 karaats diamant die in 1999 werd gevonden in Botswana. Wie de ovale diamant heeft gekocht is niet bekend.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 Dit zijn de files in de Randstad met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 20 minuten extra. De A4 Rotterdam-Amsterdam, een kwartier in de file bij Zoetsewouden dorp. En richting Rotterdam rijdt het nog langzaam bij Delft, al zijn alle rijstroken bij de Keteltunnel inmiddels weer open. De A9 we ook maar bij Alsmeer, 20 minuten extra. De A10 Noord tussen Knoop het Watergaafsmeer en Knoop het Nieuwe Meer, nee, dat is de A10 Zuid, ook 20 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag door een pechgeval bij Harmelen, een kwartiervertraging inmiddels 7 kilometer file. Op de A44 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk bij Kaagdorp inmiddels een kwartiervertraging. En de N44 komende vanuit Den Haag naar Wassenaar en Amsterdam voor Wassenaar 20 minuten extra. En dat was de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Z -M -M. Met nu ZFM in de avond. En een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Vandaag een heel bomvol uitzendetje. Eigenlijk moet ik zeggen, uitzending. We hebben veel telefoontjes te plegen, maar ook een gast in de studio. Zometeen het eerste uur Kenneth Lange. Hij doet mee aan de zoektocht naar de expeditieleden van Expeditie Robinson. Zangeres Colinda een paar weken geleden spraken we haar al vanwege een duet met haar dochter. En nu heeft ze weer een solo single uitgebracht, en dit uur bellen we ook met Yves Berensen, want hij heeft groot nieuws. En we gaan ook naar Friesland bellen, Lietse Hille bellen we. En hij heeft een single uitgebracht over 24 Billen. Ik vraag me af of hij er dan ook in mag knijpen. En natuurlijk onze vaste items. De dubbelhit. De tv-tune. Ja, en dat dit keer allemaal verwerkt in onze interviews. Ja, u kan het alle raden natuurlijk, hè. Er is in ieder geval één artiest die een singeltje heeft uitgebracht... die een typisch dubbelhitje kan zijn voor ons... En dat, uh, ja, zo meteen. Deze uitzending hier bij CFM in de avond live. Bezoekjes 023-573-0393. Heb je zometeen een vraag aan Colinda of Yves Berensen? Bel gewoon 023-573-0393. Onze CFM-hotline. U kan terecht natuurlijk ook op onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Gewoon even zoeken en voeg ons van toe. Gezellig. Zometeen hoort er natuurlijk ook onze co-host Jo Tijmen in de house. En nog heel veel meer muziek natuurlijk. Dit is ZFM in de Avond Live. Twee gladde benen komen dichterbij. Je lach is lief en lekker tegelijk. Je grote ogen die kijken vragen. Ze laten zien wat je zegt. Nossa!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 En vandaag de galera een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, een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 Michel Tello hier op CFM Zandvoort in de avond live. Leuk dat u luistert. Heeft u verzoekjes 023 0393 Zometeen hebben wij... Uh ken het langer in de uitzending en uh, ja en uh, dus dat wordt uh, zo moeten leuk we gaan het over expeditie Robin hebben want hij is deelnemer in uh, ja niet in deelnemer nog van de show maar wel in de ja want ze zijn op zoek naar een nieuwe expeditielid en uh, hij hoort bij die 100 deelnemers en hij hoort bij de 50 door de productie gekozen dus dat is wel heel erg leuk ondertussen schuift hij langzaam aan uh, onze grote vriend Timen want hij is natuurlijk deze week weer co-host gezellig en uh, ik zeg yo Timen hi dat was een klap daar zijn we. Daar zijn we. Alles goed? Ja, ja ik moest even, even rennen. Hè? Ja, rustig aan. Ga. ga lekker even rustig zitten. Ondertussen zet ik even een liedje voor je op. Ik ben benieuwd. Vorige week uh, hadden we uh, de ontplofte telefoon. En nu hebben we deze. Moet je maar even luisteren. Ik heb er zo meteen een vraag over. Het. Ja, Thijmen, hoe was jouw week? Ik, uh, ik weet precies wat je met, uh, met dit liedje bedoelt. Even uh, dat terzijde. Maar uh, mijn week was goed. Ja? Ik ben eigenlijk, eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw week. Ja, mijn week was uh, lekker. Ik heb een heel druk weekje gehad. Uh, buiten dat ik veel in het ziekenhuis te vinden was deze week... Uh, heb ik uh, ook uh, veel uh, leuke dingen in, in de planning. En uh, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. Dus ik kan nog niet veel, veel vertellen op de radio... Maar uh, ja, weet je, het, uh, het was een lekker weekie. Nou, mooi, dat klinkt goed. En uh, jij hebt je je wasje gedraaid vandaag, uh, deze week. Ja, nou ja, dat, dat <laughs> is niet helemaal waar. Hè? Eerste wasje viel op mee, maar uh, ja, dat komt. Nee, ik, eventjes, eventjes, het was een grapje natuurlijk. Maar uh, jij uh, maakt natuurlijk je vlog. En uh, het gaat lekker met die vlog. Je krijgt steeds meer uh, volgers. Precies. En uh, als ze je willen vinden, kunnen ze dat vinden op Time, hè? Ja. En uh, daar was te zien in die vlog... Uh, hoe jij je moeder aan het bellen was... Uh, wat voor wasmiddel erin moest. <laughs> ja, Oog. klopt. Oké, okay, luister, even Betel. serieus. Ik moest een witte was draaien... Ja. en het wasmiddel wat naar mijn idee... in de wasmachine hoort bij een witte was... stond er niet. Nee. Dacht ik. Maar, maar je hebt de ontstopper er nu in gedaan. Ja, nee, die, uh, die is ook schoon nu. Oké. Okay. Maar uh, het is wel wit gebleven... Volgens mij wel. Ik heb hem niet opgevouwen, dus... Oh, oké, okay, gelukkig. Anders had je je moeder wel in benedenorde gillen... van, ah, Timon is roos geworden. Ja, precies. Nee, Anders Inderdaad. had ik het wel gehoord. Nee, dus dat, dat, dat liedje was natuurlijk wel even bedoeld... vanwege de vlog. En, ja, uh, leuk. Ik geniet altijd van jouw vlogs... en daarom uh, dacht ik van, nou, nu ga ik gewoon lekker... dit keer op die manier op reageren. Ja, dit is leuk. Heel goed. <laughs> ja, toch? En mensen moeten het lekker volgen. Dus uh, Jotimer zoeken op YouTube... en volg Jotimer... en uh, blijf lekker op, op, uh, op de hoogte van zijn leven. Ja. Of van jouw leven. Precies. Ik praat ja. net alsof jij er niet bij bent, maar nee, je bent dus er wel gewoon bij. Oh. Gezellig. <laughs> ja, dus Hé, uh, ja. hey, maar nog even terug op de week. Lekker zonnig niet, hè? Zo, inderdaad. Het ja. lekker weer, hoor. Ik, uh, ik uh, heb, uh, ik, ja, <laughs> hoe moet ik dat nou zeggen op de radio? <laughs> ik ben lekker naar de Zwalenhoeven geweest deze week. Of afgelopen week. Kijk. Dat, dat was is, wel lekker. Dat is natuurlijk wel weer genieten, hè? Met badpakken dag, hoor. Oh, dat wel. <laughs> nee, maar uh, in ieder geval... Uh, hartstikke leuk dat je er uh, weer bent, uh, Tijmen. En we gaan er een gezellige uitzending van maken. Zometeen Kenneth Lange in uh, deze uitzending. Oké. Okay. Uh, hij praat over uh, Expeditie Robinson. Ja. We hebben natuurlijk uh, Colinda. Zij heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. Hoe heet de single, Tijmen? Uh, even kijken. Uh, adios, tot ziens, de groeten. Nou, dat klinkt als een begrafenisnummer. En oh. we hebben Yves binnen in de uitzending. Hij heeft groot nieuws. Groot Nieuws. En dat heeft alles te maken met uh, Danny Vroger. Nou, dat zometeen. En uh, Lietse Hillen, hij, uh, hij heeft waarschijnlijk in 24 billen gekrepen. Nou, dat, uh, dat wordt weer een uh, gezellige uitzending, hè? Voor een videoclip misschien. Ja, ik, ik weet niet. Misschien moet die videoclip zo eventjes uh, zoeken. Ja. Nou, wij beginnen gewoon uh, deze uitzending nu officieel met het volgende plaatje. Jouw lievelingsplaat. Oeh!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 Ik als ik dans. Steek ik op. Ga maar voeten zo Ik voel als ik dans. maar joh, zwing je, door, je zo lekker dat ik te gaan ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga maar voeten zo Ik voel als ik dans. maar joh, zwing je, door, je zo lekker te gaan Blijft de tijd, ik kijk naar jouw grijze haren Ik wil jou nog lang niet kwijt. Jij ziet niet alle gevaren Ja pa, maar wijsheid komt met de jaren Maar ach, je blijft altijd mijn kind.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 je hebt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 Zien nou Martin met Later als ik groot ben. En jouer. Ja, hij staat binnenkort uh, in uh, ja, de Ziggo Dome met zijn grote concert van zijn leven XXL. En uh, ja, in juni uh, gaat het allemaal gebeuren. En binnenkort uh, zal hij een uh, duet met uh, Gerard Joling uh, uitbrengen. Dus dat is wel leuk. Tijmen, het is uh, tijd voor onze vaste item de TV-tune. En uh, dit keer hebben we de TV-tune uh, gekoppeld uh, aan onze gast. Ja, dat klopt. En uh, dit... Dit programma is al vanaf uh, wanneer uh, op de buis? 2000. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over, um, over Expeditie Robinson. En um, ja, 2000 al, dat is best wel een tijdje. We zitten nu alweer in 2017 en in het najaar wordt hij uh, weer opgenomen. Hij heeft meerdere presentatoren gehad in die tijd. Ook meerdere centers waar hij uh, op uit is gezonden. Waaronder op Net5, Talpa en nu dan op RTL 5. En, um, ja, en de presentatoren zijn uh, Ernst uh, Paul Hasselbach en uh, ja, die is uh, helaas in 2008 overleden door uh, ja, een ernstig ongeluk tijdens Expeditie Noordpool. En uh, daarna nam ja, Eddie Zoe helaas het stokje over en nu Dennis Wening en Nicolette Kluiver en wordt het ook alleen maar op uh, RTL 5 uitgezonden en niet meer in België. Dus, en dat is de tv-tune van deze week. En dat betekent ook natuurlijk meteen dat we er eventjes naar gaan luisteren. Dit is uh, de tv-tune van deze week. Expeditie Robinson. Ja, maar ik vind het altijd wel vet als, als die tune op tv komt. Al als het programma begint, vind ik het wel helemaal vet. En dan zou ik het nog vetter vinden als onze enige echte zandvoorter... Uh, ja, Kenneth Lange ook in dat filmpje zou zitten. Kenneth, goedenavond. Leuk oh, dat je er even bent. Goedenavond, hallo. Ja, leuk uh, dat je even tijd hebt kunnen maken om naar de studio te komen. Ja. Want uh, ja, ze zijn nu tegenwoordig... Uh, of ze zijn nu op, op, op zoek geweest naar uh, deelnemers... die uh, mee willen doen aan Expeditie Robinson en uit. Klopt. Ja, nu hebben ze er 100 geselecteerd door de productie 50 en 50 door uh, stemmen, Klopt, klopt helemaal. En jij ja. bent door de productie gekozen? Ik ben door de productie gekozen, correct. Ja, helemaal leuk. En uh, ja, nu zijn ze op zoek naar uh, vier expeditieleden om mee te doen in Expeditie Rommelsoen. Klopt, ze gaan, uh, ze zoeken nu vier, ja, zoals ik het maar in, uh, in even de globale termen zeg, uh, normale mensen. Ja. En dan hebben ze nog uh, zes BN'ers die meegaan. En die blijven voorlopig nog wel een tijdje onbekend. Uh, dat, weet ik, dat weet ik zelf ook niet. En dat zou ik waarschijnlijk ook nog een hele tijd niet weten. Zeker niet als ik niet uitgekozen word. Nee. En dan gaan ze nog vier normale mensen kiezen. En uh, ja, hopelijk kan ik natuurlijk zandvoort vertegenwoordigen. Zit ik bij die vier mensen binnenkort. Ja, Vertel even het voorstadium. Wat heb je ervoor moeten doen om uh, mee te kunnen doen? Nou, het, uh, het begon eigenlijk allemaal een beetje als een uh, impulsief idee... Het was. Uh, ja, ik, ik, ik zag het op tv uh, een avondje van tevoren. En toen uh, stonden Nicolette Kluiver en uh, Dennis, die stonden op een, uh, op een paaltje. En dus een, uh, op op RTL Boulevard. En die zeggen: Ja, nu is jouw kans om ook mee te kunnen doen aan Expeditie Robbers. nu kunnen er dus ook gewoon uh, normale mensen meedoen. Dus ik, uh, dus ik ja, dacht: dat, dat, dat, dat, dat kan helemaal niet. Dat is al zoveel jaar niet geweest. Ik denk dat het laatst voor geweest. Dat is het laatst geweest zes jaar geleden of zo. Dat ze dat hebben gedaan met. Uh, met gewoon uh, normale Nederlanders en niet met BN'ers. Ja, want Tijmen dacht dat het een 1 april grap was. 100 ja? cent, ja, ja. Ik dacht echt, uh, ik denk nou, dit is één grote grap. Honderden mensen gaan dit doen en klaar. Ja, daar hebben er voor mij meer dan 1600 mensen meegedaan. Als ik, als ik het niet... Uh... Ja, dat zou een mooie grap zijn geweest. Ja, maar. dat had een hele mooie grap geweest. Maar dan had er ook een hele hoop teleurstelling geweest, denk ja. ik. Dat, ja. Ja. En een hele hoop boze mensen, die zaten er ook bij. Maar goed... <laughs> Uh, waar was ik gebleven? oh ja, ik, uh, Dus het begon een beetje als een uh, impulsief idee. En de volgende dag sprong ik met mijn vriend in de auto richting Amsterdam. En, uh, en uh, ik zeg, nou weet je, ik ga, ik ga wel gewoon op een paaltje staan uh, op de Dam. Ja. Maar ja, iedereen, iedereen weet, er zijn natuurlijk gewoon geen paaltjes op de Dam. Overal in Nederland staat, staat het volgeplakt met paaltjes. Maar dan kom je op de Dam en dan heb je geen paaltjes. Dus uh, toen moest ik een beetje improviseren. Dus toen ben ik maar op een uh, pullenbak gaan staan. En uh, dat vond... Uh, de, dat vonden ze eigenlijk best wel leuk bij, uh, bij Expeditie Robinson. Ja. En toen uh, ja, ging je dat uploaden en konden de mensen eigenlijk uh, stemmen. Ja, klopt. In eerste instantie dan, hè? Klopt. Dus ik, ging, ik had dat op, uh, op, erop gezet. En toen had ik het eigenlijk meteen, vrijwel meteen gedeeld op Facebook. En gevraagd uh, of iedereen uh, even op mij kon stemmen. En ik kreeg meteen ook heel veel goede reacties. Heel veel leuke reacties van vrienden en familie. En uh, vrienden van vrienden en kennissen. Die allemaal zeiden van, nou dat gaan we doen, dat gaan we doen. En sommigen zelfs, nou we hebben twee keer, drie keer op je gestemd. Met Facebook en de e-mail en uh, weet ik veel uh, uh, hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Ik heb zelf ook stiekem wel uh, drie keer gestemd. Maar, ah, uh, <laughs> ik heb ook op je gestemd. Heb oh, ik zeker kijk, kijk, kijk, kijk iemand moet Zandvoort vertegenwoordigen, hè? Ja, toch? Dat is heel erg belangrijk. Zandvoort moet overal vertegenwoordigd worden. Ja, we moeten even Zandvoort op de kaart zetten, vind ik wel. Ja. Maar ja, wat gaat er nu gebeuren? Want nu ben je door de productie gekozen. Ja, klopt. Um, ja, wat gaat er gebeuren? Wat er gaat gebeuren is dat ik binnenkort... Uh, volgende week uh, het paasweekend, 16 en 17 april... ga ik naar de locatie X in Nederland. En uh, daar worden, gaan we dus uh, hoogstwaarschijnlijk een soort van mini-expeditie houden. En uh, op basis van... Uh, waarschijnlijk is het... ik vermoed dat het één grote vleeskeuring is. Uh, waar je karakter natuurlijk ook wel een beetje mee telt. Maar waarschijnlijk gaan we... ja, kleine mini-expeditie. Ja. En dan, uh, dan wordt je... Dat, dus de eerste dag uh, ga je dan uh, gekozen worden... dat is een beetje de, de castingdag. Ja, En klopt. Uh, dan de volgende dag worden de laatste vier uitgekozen. Klopt. De, het is zo dat de eerste dag ga je daar naartoe... En dan de laatste dag... Uh, of de, dan hoor je aan het einde van de dag meteen of je door bent of niet. Dus daar vallen er waarschijnlijk een hele hoop af. Ik vermoed... Uh, als ik het zelf een beetje zou moeten uh, maken zo'n programma... Dan vermoed ik dat ze 50 uh, mensen laten afvallen. Misschien wel 60 mensen laten afvallen. En dat ze de, met de helft of uh, zelfs minder dan, uh, dan de helft... Dat ze daarmee doorgaan. ja Want de laatste dag willen ze natuurlijk... Extra goed kunnen... Ja, ik kan, ik kan niet voor hun praten natuurlijk... maar ik, ik vermoed dat ze de laatste dag gewoon extra goed... naar de mensen willen kijken... die echt potentie hebben om in het programma te komen. En uh, ja, daar, daar zie ik mezelf wat tussen. Nou, uh, <lacht> nou, ik moet je zeggen... je hebt het uh, net in het vorige ook... nu ook, uh, over vleeskeuring gehad. Hè? Er doen heel veel mensen ook mee... van de welbekende programma's Utopia... en dat, uh, Klopt. dat andere programma wat je net noemde. En... Um, ja, ik denk niet dat je daar bang moet voor hoeft te zijn. Ik denk dat ze ook wel een keertje willen... dat, uh, dat er iemand, gewoon een normaal doodgeleuke gezellige jongen... die niet bekend is, uh, ook een ja. kans krijgt in dat. En ik vind jou echt een uh, hele vlotte gozer hoe je overkomt. Ja, ik denk dat je kans maakt. Ja, dankjewel. Ja, daar zat, daar zat ik ook nog aan te denken. Ik dacht, weet je, ik kan, natuurlijk wel met, ik kan daar natuurlijk wel naartoe gaan... en me heel anders voordoen zoals ik eigenlijk ben. Uh, maar ja, ik ben al gek van mezelf... Uh, mensen in eh uh, sommige mensen in Sandvort zouden dat waarschijnlijk ook wel weten. Uh, ik ben al een, een, een, een halve uh, losgeslagen meloot, mm -hmm. maar uh, ik zal mezelf wel een beetje inhouden natuurlijk. Niet, niet compleet, maar ik denk je moet het ook gewoon lekker dicht bij jezelf houden. En wat het probleem is van uh, een hoop mensen die daar mee gaan doen, is dat ze uh, hoe, hoe zeg je dat? Ze willen het zeg maar te Mooi en te leuk allemaal overkomen. En dat zag je ook terug in heel veel van die filmpjes. Er zaten eigenlijk heel weinig uh, normale filmpjes in. En er waren heel veel filmpjes van: oh, ik ben dit, ik ben dit. Uh, kijk, mijn sexy lichaam. En, ja, uh, ja, ja, ja, ja. En dan denk je ook meteen: ja, kijk, zoeken ze dat wel? En natuurlijk hoop je dat niet, want dan, uh, dan maak ik meer kans. Maar de, de kans is dat ze dat zoeken. Dat ze, tussen natuurlijk. Al die celebrities uit Nederland, uh, al die beroemdheid, dat zijn natuurlijk hele... Ja, dat zijn knappe mensen allemaal. Misschien willen ze dat wel aanvullen met nog vier knappe mensen. Of misschien willen ze dat wel aanvullen met uh, vier doodnormale mensen... die, uh, die gewoon uh, lekker dicht bij zelf blijven. En die niet uh, allemaal hartstikke leuk vinden om mee te ja. maken. En wie weet ben je over een paar maanden, als het in het najaar uit wordt gezonden, wel een bekende Nederlander? Nou, wie weet... En dat je Zandvoort hebt vertegenwoordigd in dat programma. Nou, dat zou wat zijn. Hè? Dan, had, dan uh, heb ik Zandvoort wel echt even lekker op de, op de kaart gezet. Dan, dan ga je uit in de haltestraat en dan moet je alleen maar handtekening uitdelen. Nou. <laughs> of op ja. de foto. Ja, nee, dat zou, uh, dat zou wat zijn. Dat, ja. uh, dat, dat, dat zou een heel ander leven worden. Maar ja, dat zien we dan wel weer, weet je. Ja. Ik, ik uh, zie het uh, semi-pessimistisch in. Ik, uh, ik ga er natuurlijk wel optimistisch in. Maar, uh, maar ik zie het allemaal wel weer, joh. Het, uh, ja? ik, ik doe mijn best en ik ben al uh, redelijk aan het trainen ervoor. De balansproef en, uh, en de hangproef. En natuurlijk ook gewoon het uithoudingsvermogen. Heb je al een slak gegeten? Nee, wou ik wel gaan doen. Eigenlijk timer, eigenlijk hadden we vormen moeten halen. En dan hadden we tegen hem moeten zeggen. hier hebben eten voor je. Eet smakelijk. Nou had ik wel verwacht dat jullie dat eigenlijk hier zouden hebben. Ik dacht. Nou ik kom hier aan. En die, die, die zetten hier een bord eten voor me. En die, uh, die zegt nou jongens. Uh, Eet laat, laat maar even zien wat je kan. Laat maar even zien of je expositie eropens waardig bent. Dat is nou, toch wel uh, een reden om gewoon niet mee te doen. De staat er. De, kok, de, heet, de kok die staat erachter. Ik ga het nu naar voren roepen, hier is onze kok. Oh nee, Klopt niet. <laughs> Tywin, heb, heb jij nog een vraag aan, uh, aan Kenneth? Ja, ik ben wel echt benieuwd waarom ik mee zou doen. Ja. Waarom ik mee zou doen? Ja, waarom? Nou, je zegt net, het bestaat al 16 jaar. Ja. Dat klopt. En ik kijk het ook, ik heb het tot nu toe denk ik ieder jaar gekeken. Ik vind, het lijkt me gewoon een ontzettend mooie ervaring. Gewoon ontzettend mooi gewoon om... Te ontsnappen aan het dagelijks leven, dat sowieso. Gewoon ergens anders te zijn, jezelf tot het gaatje, ja dat klinkt heel mainstream, waarschijnlijk zegt iedereen dat. Maar jezelf helemaal tot het gaatje uitputten en, en kijken waar je grenzen liggen. Maar ook gewoon loskoppelen van de huidige technologie en van de huidige uh, verplichtingen, weet je. Dat je gewoon even helemaal losstaat van alles. Zou je dat kunnen, denk je? Dat weet ik niet, maar dat, uh, als ik daar eenmaal zit, dan moet je wel. En uh, nu ga ik er wel, ik zou er wel lekker in gaan. En ja, als je daar zit en je moet, ja, moet je maar lekker doorgaan, want je hebt geen keuze. Ja, dat is wel, ja. Kenneth, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Wij, wij, wij, wij hebben nog, uh, zometeen nog een interview die we moeten doen. Uh, ik, ik had echt heel graag nog eventjes een half uurtje door ja, had... gaan praten, want ik, ben heel heel, ik had eigenlijk nog wel vragen. Kom gewoon nog een keertje terug. Als je, als je in ieder geval de, de alles achter de rug hebt, ja. dan uh, nodig ik je gewoon nog een keertje uit. En ik wil je heel erg bedanken. Ik wens je alle succes van de wereld en uh, we gun het je. Hey, dank dan, je gaat wel. Die, dan gaat hij wel geld vragen. <laughs> <laughs> ik wil nog wel eventjes uh, alle, iedereen bedanken die op me gestemd heeft. Want voor mij zitten er heel veel mensen te kijken. Dus dank je wel allemaal. En uh, ook alle Sandporters die, uh, die willen dat ik Sandfort op de kaart zet. Ook Toppie en... Uh, Jullie ook bedankt voor het, uh, voor het leuke interview. En dan uh, yes. zie ik jullie later weer. Graag gedaan en uh, tot snel. Dankjewel. Hoi. Veel hey, succes. Dankjewel. Zometeen Colinda in de uitzending. En Yves Winnensen, wat hij heeft groot nieuws. Stop. Verschaafd, Nederlands sprak, met vrienden voor het leven. Hoorde je me met meezingen, Diamond, per ongeluk? Ja, ik, ik ook. Zat, ik zat gewoon, ik zit altijd lekker mee te zingen, maar ik had de microfoon zo opengezet. Maar ja, stom, stom, stom. En we hebben er aan de telefoon onze grote vriendin van de show, we hebben er al eerder aan de telefoon gehad. Hartstikke leuk. Colinda, goedenavond. Goedenavond. Ik heb het ook gehoord, hè? Uh, dat ik meezong. Ja, ik heb het ook gehoord. Dus ik moet voortaan een toontje hoger. Ja, een toontje, toontje hoger. Ja. Even zangtips deze, deze uitzending. Ja, ach ja. Ah ja, gezellig jij, toch? Ja. ja, Colinda, hoe is het met je? Ja, ik heb een beetje last van mijn rug. Ik lig al de hele dag op de bank. Oh, maar, oh. Uh, ja, hebben we hebben oude, oude oude vrouwtjes gehaald, ik denk Ik ben ook al 47 natuurlijk. Maar uh, verder gaat het wel goed. We hebben een beetje pijntjes vandaag. Nou, dat is minder. Ja, ach, komt goed. Ja, toch? Ja. We bellen over je nieuwe single die uit is. Ja. En, uh, Adios, ja. tot ziens de Ja, is het... Wat, wat, voor, wat voor nummer is het? Uh, nou ja, het is eigenlijk een beetje een, een verwijzing uh, uh, tot het gat van de deur, hè. Uh, het is geschreven door uh, Jeff Weber. Het is een nieuw liedje. Het is speciaal voor mij geschreven. En dat is eigenlijk op zich, is dat, uh, is dat nieuw? Want ik heb de laatste twee singles, of uh, de, uh, wel een paar singles gedaan, uh, uh, met nieuwe liedjes. Maar we gaan nu een hele andere kant op. We gaan een nieuw album maken, wat door Jeff wordt geschreven. En ik was al halverwege, moet ik zeggen, voor het nieuwe album. Dus er komt ook wel een enkele koffer op te staan. Maar de prioriteit liefst uh, dat we eigenlijk, uh, ja, nu Rip het waar gaan doen. En dat is op zich eigenlijk best wel heel leuk ook heel spannend. Want ja, als je koffers doet, dan is het meezinggehalte voor Nederland natuurlijk veel groter dan je ineens met een muuritje komt. Van ja, dan, moet, dan moet je toch helemaal zelf waar gaan maken. En dat is wel een beetje spannend. Ja, want um, je treedt toch ook met jouw dochter op? Ja, ik doe nou, met deze doe ik uh, één of twee keer per jaar uh, doe ik een single. En uh, de afgelopen carnaval hebben we een single gedaan, uh, Waar is die man? En na deze single, als dat Jos tot ziens goed af is gelopen. Ja, die, die hadden we al klaar liggen, dan uh, komt er bij deze een, een, een hele leuke, gezellige zomersingel aan. Lekker vlot, vlotte cover, maar wel in een heel modern jasje. Nou, helemaal goed. leuk. En ja, um, ja de, de, hoe gaat deze single? Ben, je denkt denk dat hij nu volop in de plugging is. Toen wordt hij, ja, hij is, uh, hij is uh, precies vandaag uh, ongeveer uh, vier weken uit en hij zit over de 30.000 views en dat is voor mij gewoon ontzettend veel in, in, in een maand tijd. Hij wordt goed opgepakt, hij staat heel veel in, in a-rotaties en hij wordt uh, leuk en goed gedraaid. Hij is goed ontvangen. Ik denk mede dat dat misschien ook wel is om de, omdat het een nieuwe is en er zit natuurlijk ook een hele leuke Crete achter. Ja, ik mag uh, over dit, uh, deze single zeker niet klagen. De vorige ook niet. hoor, daar niet van, maar het dus ja, het gaat de goede kant op. Ik heb een papegaai die een is, heel enthousiast. Uh, ja, ik hoor ja, laat het horen, ja, ja, ja. Die doet mijn telefoon sinds een paar dagen na. Dus uh, ja, goed, ik wil liever dat hij gaat praten. Maar hij doet mijn telefoon na. Nou. Ja. <laughs> Misschien ooit een singeltje met je papegaai. Je weet, je weet het niet, hè, wat hij vandaag of morgen allemaal uh, gaat roepen. Nee, dat is waar. Nee. Col Colinda, als, uh, uh, als mensen dit nummer uh, willen downloaden, waar kan dat? ja op eigenlijk alle, alle downloads uh, uh, uh, media wat er is er zijn er vier of zo en daar is je op op, uh, op al die uh, sites is die te downloaden ja dus uh, gewoon op Rasso en uh, bij ja, Spotify die, te ja. vinden ja, videoclipjes God, is die waar. er ook ja, video is ook, ja. Die is, uh, ongeveer nu 31.000 keer bekeken. We gaan Zo. maar 31.000 keer. Nou, binnen een maandje tijd. Dus dat, dat, dat, dat is niet slecht. Nee, nee wij we maken wel met elke single een, een, een clip hoor. Want er moet natuurlijk wel een gezicht achter blijven zitten. Toch? Zitten, ja. En een gezellig ja. gezicht, want ik word altijd vrolijk als ik jou aan de telefoon heb. Oh, kijk eens aan. Ja, ik heb een clip gemaakt met uh, Frank Van En uh, ja, die heeft de rol heel goed ver, vertolkt, moet ik zeggen. Die heeft er geen enige moeite voor hoeven te doen. Dus als je hem nog niet bekeken hebt, nou, gaan hem eens bekijken. Het is eigenlijk best wel lachen. We gaan hem zeker zometeen even delen op onze Facebookpagina. Hartstikke mooi. En ik wil jou weer bedanken voor je tijd. We gaan hem gewoon lekker draaien. Dankjewel. Nou, adios. Tot ziens. De groeten dan maar weer, hè. <laughs> Jij ook en uh, tot okay. snel. Doe keeper! Okay. Doe dankjewel. Doeg. Tot ziens, Colinda, bedankt weer. Kom ik thuis zit jij met zo'n gezicht. Huilend, dan voor je ga staan Maar jij weet wel beter Mij maak je daar mee Denk ik wel dat jij je in dynastie baant en mag klagen vragen, denk je dat ik dit nog neem? Ga je avond op pad, kan ik niet mee met jou? Ach je weet dat ik jou vol geen meter vertrouw, sta je straks op straat nou, dat is dan niet mijn probleem. Hey, wat doe je vanavond, Yves? Hey, vriend. Goedenavond. Wat we doen? <laughs> Ja, een beetje rustig aan. Lekker rustig aan vandaag. <laughs> ja. Hey, uh, ja, goedenavond, Yves Binnen in de uitzending. Leuk dat je tijd hebt kunnen maken. Ja, voor jou altijd, dat weet je toch? Ja, zeker weten. Hey, ja, vandaag uh, stond er een bericht op uh, Facebook um, van Wesley Klein. Ja. En uh, ja, er stonden drie mannen op. Normaal stond hij ertussen, maar er stond een bekend hoofd ertussen. Uh, ja. Dus ik dacht, we gaan ja, Yves dat, even he? bellen vandaag. Ja, maar dat is altijd goed. Ja, klopt. Nee, uh, Ik werd een uh, tijdje benaderd. Uh, een een tijdje geleden benaderd door, uh, door, uh, ja, door de jongens. Of ik uh, de plek van Westen wil overnemen. Ik wist in eerste instantie ook niet dat Westen eruit was. Uh, maar ja, ja, ja, dat kreeg ik toen te horen. En, uh, of ik zijn plaats in nemen. Nou, ik was vereerd en dat heb, ik, uh, ja, dat heb ik gedaan. En dan hebben we het over de groep Jens. Klopt. Ja. ja. Nou, helemaal geweldig toch? Leuk nieuws. Ja, heel leuk nieuws. heel leuk nieuws. Er staan heel veel leuke trainers op de agenda voor hun. En uh, dat is ook voor mij. Dus uh, ja, ik heb, ik heb er een, echt enorm veel zin in. Ja, want uh, ja, eerlijk gezegd word ik altijd wakker met deze groep. Echt waar? Ja, dit is, is mijn. Je, is je wekker? Uh, mijn wekker, ja, dit nummer. Oh ja, het wordt wel even tijd dat we dan eventjes een, een nieuwe versie gaan maken. Ja toch, met jou. <laughs> ja precies. Hey, deze groep treedt meestal ook altijd op bij de toppers, dus mijn vraag is eigenlijk, ga jij ook bij de toppers optreden dit jaar? Uh, ja, klopt. We doen uh, sowieso, uh, ja, zoals de mensen die uh, vaak naar de toppers gaan uh, weten, is uh, er zeg maar, vooraf aan het uh, concert altijd een soort uh, grote pre uh, party dat heet een, de, uh, de toppers-fanzone. Ja. Uh, daar treden wij uh, sowieso op. En uh, ja, eigenlijk over het optreden in de Halftime Show, daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Of dat, uh, of dat wel voor gaat of niet. Uh, dat is nog eigenlijk een beetje geheim. Ja, anders treed je, als je het wel doorgaat, treed je op, hm. geloof ik, uh, met um, Country Wilma, heb ik gehoord. Als het zover <laughs> ja, komt. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk niet samen, maar dan wel in hetzelfde, in hetzelfde ja. blokje inderdaad, ja. Nee. <laughs> Ja, dat zou echt enorm leuk zijn. Ja, dus ja als je het in ja. de arena mag. Uh, ik denk dat we er wel een klein beetje van uit kunnen gaan dat het gaat gebeuren. Maar we zullen het uh, allemaal zien. Hey, het gaat sowieso ja. lekker met je. In ieder geval de gens erbij de, de gekomen, maar ook solo. Het gaat uh, goed. Ja, klopt. Nee, ja, Het gaat echt op alle vlakken. Uh, ja, zie ik het iedere maand. Uh, fysiek, ja, zie ik het drukker worden. Meer... Uh, meer bereik, weet je, meer fans. Het, het, het gaat echt enorm goed optreden is, uh, Van Groningen tot uh, Jaatsenberg op zonder wijze van spreken. Dus uh, ja, super allemaal. Ja, want je laatste single Ik wil Alleen maar jou. Alleen maar jou. Uh, die, ja. uh, die gaat ook nog steeds als een tirelier. Klopt, ja, die is nu uh, iets langer dan uh, ja, een maand en twee weken uit. En uh, ja, wat dat betreft mag ook niet klaar. die doet het ook goed. Ik had ook wel leuk. Ik had, ik had, ja, ik had van, van het weekend leuke optredens en dan merk je gewoon dat mensen dat al, uh, ja, al gewoon uh, geweldig meezingen. Dus uh, ja, ook top. Ja, eigenlijk net als uh, gewoon voor jou en uh, droomvrouw en zo. Het zijn allemaal lekkere pakkende nummers. En, uh... ja, ja, klopt. Ja. Ja, we, ja, we proberen gewoon uh, de liedjes te maken die de mensen op dat soort plekken gewoon of. Nog... Ja, ja ik volle borst meezingen, in de kroeg in de feeststenten, uh, ja, waar dan ook. Dus het lukte ons tot, tot nog toe aardig. Ja, tot slot wil ik je even zeggen, wij als Zandvoortse Radio zijn heel erg trots op je. Ik weet nog goed <laughs> hoe het begonnen is tijdens Konings, Koningsdag, ja, Koningsdag, uh, in de haltestraat ja. En dan de, de bus naar Ahoy. Ja, ook nog, ja. En, en, en dan eigenlijk uh, al zover met een paar singles in je zak. Ja, is geweldig. Ja, ja nou, ja, dat is echt enorm. Uh, lief om te horen, dat uh, waardeer ik enorm. En uh, ja, goed, uh, hopen op, uh, op, een, uh, op een nog betere toekomst. En, uh, ik, ik kom snel uh, uh, bij je langs, gewoon uh, in de studio, toch? lijkt me leuk. Ja, gaan we zeker het snel doen. Oké, okay, vriend. Heel erg bedankt voor je tijd. Wij gaan natuurlijk je laatste single draaien. Is goed, nou, top. Ik, uh, ik vond het mooi om met je te, met je, met je, met je te spreken. En uh, we spreken elkaar snel. Dankjewel Yves. Oké, okay. rustig aan. Yo. Doei doei. Doei doei. Ja, en nu hoorde Yves Berensen met Ik wil alleen maar jou en Wat een toppere. En hij gaat gewoon bij die fans zo'n optreden van uh, de Amsterdam Arena tijdens Toppers in Concert in mei. Dus hartstikke leuk en ik ga er bijna wel vanuit dat hij ook wel in die arena gaat zingen. Dus wie weet. We houden u in ieder geval op de hoogte. Zometeen timer In de tweede uur hebben wij... Uh, lietse... Hille. Hille. Hille. Ja. liedje Hille, Hille. Komt uit Friesland en hij gaat over 24 billen zingen. Nou, ik ja. ben benieuwd. Ik ook. Of ze er ook in gaan knijpen. Dat <laughs> zou hey, uh, En dan natuurlijk onze uh, vast item shownieuws. En de dubbelhit. En die heeft ook alles met de, met uh, te maken. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dus uh, ja, dat uh, komt helemaal goed. In ieder geval, zometeen, het tweede uur, zijn we weer terug met u. Verzoekjes 023 573 0393. Zal ik het rustig zeggen? 023 573 0393. En uh, Timon heeft zometeen nieuws. Je De CFM in de avond tot het tweede uur. We zijn zometeen uh, bij u terug. Blijf lekker luisteren. Voeg ons toe op Facebook of wel 023 573 0393. En dat is de CFM Hotline. Dit is CFM in de avond live. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.